Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Palestijnen gaan de kogel waarmee journalist Shireen Abu Akleh werd doodgeschoten... overhandigen aan de Verenigde Staten. Dat zegt de hoofdaanklager van de Palestijnse autoriteit. Abu Akleh werd op 11 mei doodgeschoten... tijdens een operatie van Israëlische militairen in Jenin... op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mogelijk is het overhandigen van de kogel een tussenoplossing. Israël wil de kogel graag onderzoeken... om te kunnen vaststellen of Abu Akleh door Israëlisch vuur omkwam. Maar de Palestijnen weigeren de kogel aan Israël... Te geven, omdat het land volgens hen juist schuldig is aan haar dood. Meer dan een miljoen mensen zijn vandaag samengekomen in het centrum van Londen voor de Pride Parade. Het was de vijftigste editie van de Mars voor rechten van LABTI'ers. Meer dan 30.000 mensen liepen mee onder wie deelnemers aan de eerste Britse Pride Parade in 1972. Daar deden toen enkele honderden mensen aan mee die op hun route een grote politiemacht troffen. Voor de kust van Hongkong is een schip in een tropische storm terechtgekomen en in tweeën gebroken, melden de Chinese autoriteiten. Er waren 30 mensen aan boord, van wie er drie zijn gered. Het lijkt erop dat de rest overboord is geslagen. 27 mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken met vliegtuigen, een helikopter en een boot naar overlevenden. De operatie voor de kust van Hongkong wordt bemoeilijkt door golven van 10 meter hoog en windsnelheden van ruim 140 kilometer per uur. De Nederlandse voetbalsters hebben in Enschede met 2-0 gewonnen van Finland. Bij de goals werden gemaakt door Viviane Miedema. Het was de laatste oefeninterland in de aanloop naar het EK in Engeland... waar de voetbalsters hun titel uit 2017 verdedigen. Ze spelen hun eerste wedstrijd op 9 juli tegen Zweden. Het weer, vanavond en vannacht droog en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland staat 3 kilometer file. Op de A7 bij Brezandijk. 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Welkom. To Nightwalks mainstage. The Best House Club, Tech House, Deep House, DJ's and more. Nightwalks Main Stage. Hosted by Mario Zandvoort. Ladies and gentlemen, zaterdagavond. Het beste van Dance en RB in de mix. The mix with the, the FM's Nightwalk. Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show facts en u -mixen. Fuck the Neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM. The Weekend Party. The Weekend Party is now. Now. Now.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZFAN. Zandvoort, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Dus het laatste is de party update en het team boven. Beste platen van de dansvloed. Straks in het tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House-pipe. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club Italië met DJ Cavascelli. En trouwens als opening worden een plaat die echt helemaal grijs gedraaid wordt. Ik denk, uh, we hebben hem al een paar weken geleden gedraaid. Toen was hij nog niet eens officieel uit. Het was Alok, Ella, Ira uh, en Kenny Dope En uh, Never Doll met Deep Down. En dat is natuurlijk... Uh, Kenny Dope is van de Bucketheads. En er is ook nog een stukje van Crystal Waters. Laradil, laradil erin gegooid. Dus ja, dat plaat doet het goed. Het staat hoog genoteerd in de dancelijsten. Dus ja, ga je nog vaak horen. Zeker op CFM Zomert. En anders zeker op andere stations wereldwijd, denk ik wel. En zeker ook op de streams. Zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het was weer, ja, het was weer lekker weer hè, vandaag. Al moet ik zeggen, ik was weer een beetje vies benauwd en ik heb erg veel wolken gezien. En als er veel wolken zijn, dan is het extra benauwd. Het is dus vandaag een bijzondere dag, want we hebben weer hele leuke feestjes vandaag. Daar ga ik je straks alles over vertellen. Maar natuurlijk muziek, daarvan zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zo meteen een nieuwe van Maan en de jeugd van tegenwoordig. Ook Antoon komt eraan. Maar eerst die Solution en Odyssey Inc. Futuring Victor Simonoli. Met Feel So Right. Jordan alleen hier, 3FM's Antwoord in de Nightwalk. Een hele goede avond. Here on the Nightwalk Main Stage, Saturdays 9 to midnight on your number one C C C FM FM. Ladies and gentlemen, welcome to a new Dan, better than the youth of the present is I'm up y'all, let's be up high. The love is hot, net be don't Bliss me, bliss me met je lippen. Yo, my leg they can't je niet skippen. Let's go loose, let's go name Neem een bedje af voor je, and that's no cap. Yo, back, ik heb het, oh snap. Yo, love is your forget. Hey, ik droom al maanden van een tripje naar de zon. En dat begon toen ik je ogen voelde kijken naar mijn mond. Zou dit iets buiten aard zijn? Kom ik hier nog bovenop? Ik heb zin in jou en je sterrenstof. Laten we gaan, is nog vandaag. Ik heb mijn koffer al lang gepakt, berg en een zwemboek van alles wat Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan Gaan we me duurzaam met het treintje, hou me niet langer aan het lijntje Pepijntje wacht op je seintje, ik heb altijd tijd om te verdwijnen Met jou hey, Ik droom al jaren van een tripje naar de maan Wat was ontstaan toen ik je zag en bij het horen Pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go, man! FM! Zandvoort! Olivia, ik wil niet dat je me vergeet. Oh, Olivia, zijn jij en ik dan niet de zijn. Ik kom van Mars en jij van Vlaanderen. Nu loop ik door de stad en ben ik kwijt wat ik nooit eerder gehad heb Er is een wolk die me volgt en het donder. Was ik niet drie om met je dan ik hou het onder Elke seconde, kijk hoe je me gek maakt, echt waar Kan mezelf zelf bijna voor mijn bek slaan. slecht gaan Nog een stok om alles te verdoven Ja ook al weet ik hoe de nacht zal gaan verlopen, Toch blijf ik hopen. maar ja misschien ben vergeten, maar je vriendinnen die zijn lelijk schat vergeef me, doe niet onzeker, want ik verzeker, wat je gehoord hebt over mij klopt gewoon geen meter, maar ja maar eten daarvoor horen we ook... Uh een nieuwe hit van uh, Maan en uh, De Jeugd van Tegenwoordig met Naar de Maan. TVM antwoord. zeven mensen zijn uh, afgelopen donderdag gewond geraakt door een zware onweer op uh, lesse Rekkenis de Belfort is een van de grootste muziekfestivals in Frankrijk en uh, de concerten van uh, donderdagavond en rijdag zijn daarom ook geannuleerd. Vlak na de opening van het festival stortte door de hevige wind en regen, een tent in bij de ingang van het festivalterrein. Daarbij raakten zeven mensen gewond. Eén van hen werd naar het ziekenhuis gebracht, aldus uh, prefect uh, Rafael Sodini, wat het uh, territorio De Belfort, die ze zelf polsoogte kwam nemen. Het onweer zorgde voor een aanzienlijke schade op het festivalterrein en op de nabijgelegen uh, camping. Ja, dat is vaak het risico, hè? Mooi weer de hele dag en dan s'avonds regen en, uh, en onweer. En die onweer, ja, die kan nog wel eens voor problemen zorgen. En uh, ja, 9 van de 10 keer, als het gaat omweren, dan, uh, dan worden de festivals dan meteen ook afgezegd. Dus het is altijd maar te hopen dat het onweer pas begint als het festival uh, voorbij is. En uh, je hebt het vast wel gehoord, hè, maar uh, onlangs uh, voor Orde de 55 jaar oud uh, is hij als hij uh, de gevangenis uh, ingaat. Dat is hij nu. En hij heeft al drie jaar gezeten. En als hij 80 is, dan mag hij de gevangenis weer uit. En dan zijn er nu al restricties opgesteld. Dan denk je van, uh, hij heeft de 80 gepasseerd straks. En dan, mag hij, uh, uh, dan is hij vrij, maar dan moet hij alsnog in therapie. En geen contact hebben met minderjarigen. Ja, en dan denk je van, uh, hallo, hij is al de 80 gepasseerd. Dacht je dat hij dan nog wat gaat doen überhaupt? Ik bedoel, ze kunnen in Amerika aardig overdrijven natuurlijk. Dan kun je gewoon rustig tien keer leven lang krijgen. En alhoewel, het is nog niet zeker of die, uh, of die over 30 jaar vrijkomt, want uh, er loopt nog een zaak over kinderporno, dus uh, die straf kan ook wel eens verdubbeld worden, maar in ieder geval uh, eh, tot nu toe uh, een zelfstraf van uh, 30 jaar heeft hij deze week doorgekregen. Schuldig bevonden aan het lokken en laten misbruiken van meisjes en vrouwen. De zanger wordt uh, gezien als een, een gevaar voor de samenleving. Ja, is, uh, ja, is best gelijk als je zulke dingen hoort. Hij ontkent het zelf nog steeds. Hij is heilig van uh, overtuigd dat het niet waar is dat hij geen in, uh, vrouwen en kinderen in een uh, kelder hebben gestopt, Maar uh, ja, hij is toch echt veroordeeld. hem antwoord: leuke nieuws, muziek. En straks de feestjes. Want er zijn weer een heleboel feestjes dit weekend uh, aan de gang. Maar er is nog even lekkere muziek. Warstone, Fusing, Amanda Wilson. Je hoort het nu hier met It's Over Now creeping while i'm sleeping at night and you've been chasing every girl bye, bye. Gemaakt door, door Claptoon. En daarvoor horen we muziek van. Uh, uh, wat was het ook alweer? Warstone. En uh, Amanda Wilson met It's Over Now. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande? Op deze zaterdag. De eerste zaterdag van de maand. Het is vandaag zaterdag 2 juli. En vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Met het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En de line-up wordt verzorgd door onze eigen zandwoordse Raymundo. En vanavond hebben we Raymundo meegenomen... Dina van Dies en The Glamour Girl. En de MC Janto vanavond dus in Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Rainwash. En als we doorlopen aan de rechterkant komen we uit bij Club R... daar is vanavond a Throwback Every Saturday. Dat begint een uur hier. Dat begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is hip-hop en R&B. Voor meer informatie throwbackafgekort.nl of air.nl. En uh, de line-up, ik heb echt geen idee, want dat vertellen ze nooit. Dus, uh, maar je komt erin als je 21 bent en dan ga je meemaken wie er allemaal komen draaien. En nog een is je in de Melkweg in Amsterdam. Dat is encore Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is ook hip hop en R&B. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl Dat is aan elkaar geschreven ankooramsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere Maestro Jowin Prime. Lee Mils en MK. En ook uh, Gary Black is aanwezig. Vanavond dus in de Melkweg het weeklijksfeestje encore En dan de grotere feestjesje. Ja, ik uh, ga zo meteen weer terug. Als het programma voorbij is, dan stap ik weer in de auto. En dan word ik naar, uh, naar uh, de Johan Cruijff Arena gebracht. Want daar is natuurlijk vanavond Sensation. Het is... Uh, het, uh, uh, 9 uur is begonnen. En het duurt tot 6 uur in de ochtend. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam natuurlijk. En uh, ja, om meer informatie. Je checkt de website sensation.com of amsterdamarena.nl. Met onder andere Acrice, Diplo en MK, Frankie Guizardo, Oliver Helders... Sonny James, Ryan Marciano en uh, La Fuente, Martin Aiken, Mr. White... en uh, ja, Biscuits en nog veel meer. Tot, uh, tot uh, 6 uur in de ochtend uh, Sensation White. Ja, en daar hebben we naar uitgekeken. Het heeft weer een tijdje geduurd. Het zou stoppen, ze zouden helemaal stoppen. Maar ze zijn weer terug Sensation White. Dus uh, uh, vanaf nu tot en met uh, 6 uur in de ochtend... In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En nog een groot feestje vandaag: uh, Wish Outdoor. En uh, dat is in uh, Beek en Donk. En voor meer informatie, check uh, de website uh, WishOutdoor.com. Met onder andere Bahil Wahip. Wa, Wahip moet ik zeggen. De band Broederliefde. De jeugd van tegenwoordig: Donnie, Lucas en Steve. Maan zijn er. Nou, uh, te veel om op te noemen: Afro Bros, Busy, Irwan, uh, B-France, B-Block en Estevan. Noise Controllers, The Pitcher. Nou gewoon te veel om op te noemen check gewoon even de website uh, wishoutdoor.com en het duurt uh, ja de hele de hele dag het uh, is dus, uh, mega grote festival en ja die festivals die komen allemaal hè? het is, uh, is trouwens uh, morgen ook nog uh, hè, zaterdag en zondag wishoutdoor ja en al die feestjes die zijn echt een beetje begonnen het is belangrijk uh, mooi weer is kunnen we met z'n allen weer genieten van al die festivals maar uh, eh, hoe het weet is het weer voorbij zie we hebben Zandvoort, antwoord we gaan door met muziek want anders word ik weer heel erg negatief. We gaan door met earth and days met everything <middels>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 voor wordt zaterdagavond. Gaan we eens even kijken naar de Nightwalk 10, de tien populairste platen. Op de radio, op de stream. En natuurlijk op de festivals. Deze week op 10. Drake en Massive. Op 9 deze week. Solly Vodera met The Banner. Op 8. Airwolf Paradise met Don't Hurt Me Baby. Op 7. DJ Waddy, Jump in, in De remix van Kashim met uh, Pasilda. Op 6. Jamie Jones met My Paradise. Op 5. Michael Bible met uh, La Murcia. Op 4. Martin Heuger en Xiaomi, wat zojuist met de calling App. Op 3, He Eat Girls. In de Nick Fatuli, een remix van For the Same Man. Deze week op 2, Bob Sinclair Kleine, een remix van uh, Mark Broom. Deze week nog steeds op 1. Ella System met Afraid to Feel. Met zijn oud plaat in een nieuw jasje. En daar hebben ze het origineel voor gebruikt. Die is dan weer heel langzaam en dan gaat hij weer sneller aan. Nou, we hebben hem al een meerdere malen gedraaid. Ik heb andere muziek. Wat dacht je van Jay Vegas? Nu op de radio met Don't Hold Back.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 Met een nieuw Millennium, Using Topaz En daarvoor horen we een oude gouden klassieke Let's Go People. En tot zover ook dit uur van de Night. We hebben ook niet getreurd zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavascali. Brun nog even muziek. Misschien nog Barbara Tucker. Een nieuwe remix van op de Officure met uh, Beautiful People. Maar die is die is. Amadour en Miriam. En uh, Francis Marcher met uh, ZT. Doet het erg goed. Ook die plaat draait wel een paar maandjes. Maar uh, hij wordt erg populair. Dus uh, je hoort hem echt op elk commerciële station al voorbij komen. Dus vandaar nu op de radio ZT. En ik zeg tot zometeen na de break. Ooh. La y laí, laí, laí, laí la. Yi la, yi la, yi la, la. Zaterdagavond op ZFM.